11 uur. Gert Vlucht met het NOS-journaal. Iniging Eigen Huis en de Consumentenbond beginnen een zaak tegen Deltaloid. De hypotheekverstrekker zou te veel boeterenten in rekening hebben gebracht, soms wel duizenden euro's. Het gaat om klanten die voor 14 juli 2016 overstapten naar een hypotheek met een lagere rente... of die hun hypotheek vervroegd gingen aflossen. Omdat ze daarmee het contract openbraken, moesten ze een boeterente betalen. De zaak tegen Deltaloid is bedoeld als signaal voor alle banken, zeggen de consumentenorganisaties. In het politieonderzoek naar gelekte informatie over de benoeming van een burgemeester van Den Bos is een tweede verdachte aangehouden. Volgens het Openbaar Ministerie is het een 64-jarige man uit Rosmalen. Hij zat niet in de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad, maar gaf de informatie wel door aan een journalist. Vorig jaar werd de vertrouwelijke informatie over de kandidaten gelekt naar het Brabants Dagblad. In augustus werd daarvoor al een raadslid uit Den Bos opgepakt. Die man zit niet meer vast, maar is nog wel verdachte. Het aantal malafide webwinkels is vorig jaar explosief gestegen. Volgens het landelijk meldpunt internetoplichting kwam de politie ruim 400 keer in actie tegen illegale verkoopwebsites. In 2016 was dat maar 35 keer. De webwinkels verkochten nepartikelen leverden bestelde producten niet... of vroegen om creditcardgegevens waarmee later illegaal aankopen werden gedaan. Het blijkt dat vooral in december rond de feestdagen veel valse websites werden opgericht die daarna weer verdwenen. De Amerikaanse vicepresident Pence gaat een ontmoeting met een de Noord-Koreaanse delegatie tijdens de winterspelen in Zuid-Korea niet uit de weg. Maar hij is er ook niet op uit. Pence is vrijdag in Pyeongchang als de Spelen beginnen. Hij zei dat de boodschap aan Noord-Korea onveranderd blijft. Het land moet helemaal stoppen met het ontwikkelen en maken van kernwapens. Het weer geregeld zon in het zuiden meer bewolking en in Zuid-Limburg kan er ook een beetje sneeuw vallen. Het wordt 0 tot 3 graden vanmiddag.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 Muziek op de radio, dames en heren, naar u gekluisterd. Van Zoopring horen natuurlijk onze herkenningsmelodie. En die was van Louis dames, met weet je nog wat oudje op, opname 1928. En de volgende artiest is geboren in Huizingen op 26 juni 1948. Hij was een Vlaamse zanger, muzikant en liedjeschrijver. We hebben het over Paul Severs. Hij groeide op als voorlaatste kind uit een gezin van zeven. Op college in Halle volgde hij vijf jaar avondlessen, piano. En kocht hij zijn eerste gitaar. Op 17-jarige leeftijd werd Severs gevraagd om liedzanger te worden van de Criminals. Een lokale bekende groep met voornamelijk Engelstalig repertoire. De manager van de groep was broeder Pax van de plaatselijke Paterskerk. En op aanrader van Pax stuurde de groep een demo naar muziekproducent Jean Kluger... die op zoek was naar nieuw talent. Maar Kluger blijkt niet meteen onder de van de groep... maar zag wel talent in Severs die hij meer op de voorgrond wilde plaatsen. Bovendien vond hij dat de groep bij de klonk in het Nederlands. Onder de, maal, onder de naam Paul Severs en de Criminals werd in 1966... een eerste single uitgebracht, Geen wonder dat ik ween... gecomponeerd door Severs met een tekst van Nelly Bell. Het werd echter geen hit. De volgende singles met jou bij mij en Geld is maar papier, even min. Dus ja, de successen waren nog niet echt meteen begonnen... Uiteindelijk in 1969, eind 69, kwam hij met Katharina en Hey Baby in 1970 uit. En uh, ja, toen bereikte hij de 15e plaats van de Vlaamse hitparade. Maar de echte doorbraak volgde later in 1970 met het nummer Ik ben verliefd op jou. Dit lied werd een grote hit in Vlaanderen. en stond bijna een half jaar in de hitlijst genoteerd. Bovendien kende het lied ook veel succes in de Frans versie van Crazy Horse... En in de Engelse taalversie van Octopus, I'm so in love with you. En ik heb er ander uitgezocht uit 1960, niet zo groot dit. Maar ik voel het wel een leuk plaatje voor dit programma. Het is Paul Severs met Lady Douma. Ik vroeg aan een elektronisch Wat voor mij de beste vrouw zou zijn. la die doem die doem dee la di doem di doem -dee. Wie zou het zijn? En het brein begon drukte te nog even de mat van hun schoen. La het -di doen, die doen la laat die doen, die doen en zij De peilingen glissen dan heb ik rozen die rooien en vieren. Zeg het met bloemen, ze spreken tot een haar. Ik heb bloemen vol beloofden en ze zeggen ik heb je lief. Voor hen die er had al En ook de kleine vergeet mij niet. Op het plein voor het station, daar staat een kraam. bloemen voor geloofden en ze zeggen ik heb je niet voor hem die een hout en ook de kleine vergeet mij niet lieve kind tussen de bloemen deed zijn hout voor de kloppen en hij moest daar wel naar vragen, kon dat kloppen niet meer stoppen Van toen dat klinkt dat meitje dit duetje iedere dag Het heb mooie tulpen die zitten en er zitten Ze komen vers van de veilingen glissen Dan heb ik rozen, die rooien en witte Zeg het bij bloemen, ze spreken tot het hart Ik heb bloemen een Je steeds even je altijd zal sparen voor zorgen en pijn, ook als ik er niet meer zal zijn. Oh <imitation> Robben met moeder. En daarvoor Selma en Helma met ik heb mooie tulpen. Ja, het is nog een beetje vroeg voor de tijd van het jaar. Maar hè, ik verlang in ieder geval weer een beetje naar het mooie, warme weer. Want dan, meestal in de zomer heb ik eigenlijk vrijwel geen last van verkoudheid. in dit moment wel. Dus hè, je begrijpt het. Hè, ik denk dat u het zelf ook wel vijf, dat het weer wat betere, mooie en warme weer zou zijn. Maar sommige mensen houden ook natuurlijk van de kou. Heeft ook zo'n mooie momenten natuurlijk. De volgende dame is Marta van Boerdong van Heuven. Geboren op 12 november 1936 en overleden in Waalrem op 2 januari 2011. En uh, ja, ik zit nu even te denken, maar volgens mij heb ik vorige week heb ik ook een plaat van deze dame gedraaid. Marta van Heuven, beter bekend als uh, Marta Wilmari. U hoort er nu het lekker troelijke. Ik heb een vrije heel jaar heus met. Het is betreurlijk, maar het is niet te laat. Oh nu zwerv ik allee langs de straat en nou zeg.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 voor de laatste reis naar mama en elke voer van maand tot spoed men weet men voelt in elke stoet en zacht weemoedig klinkt een lied van stil verdriet ave uh, Marie.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 and crashing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 En ook uh, de andere formatie. De Ramblers kent u ook natuurlijk. Van Tony Junior. En uh, daar hadden ze ook een artiest. Die was uh, ook zanger van hun. En een paar hitjes met de Ramblers samen gezongen. kan ik weinig vinden over de artiesten. Het zijn Jenny Roda en Wim Popping. U hoort ze nu met een plaat die u regelmatig hoort in op dit programma. In dit programma moet ik zeggen. Dag Agentje.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 Zoom. Ik hou van uniform en ik ben dol op jouw pensioen Pensioen Het is genoeg, ik heb genoeg van alle spelletjes met vuur Ik heb genoeg van alle mooie complimentjes en presentjes Het is Dankjewel! for the reason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 U luistert naar Zandvoerder Zandvoort met Mario Zandvoort. Oh, pak je hoed, pak je jas en vergeet al je zorgen, verdriet en je leed. Wandel rustig een blokje rond en kijk niet naar de grond.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 het bij de bestelen, is er een storm of een orkaan en om weer een tyfoon, blijf altijd rechtop staan. Al zijn er steeds meer wolken en heb je veel te kon want mensen blijven niet zitten. Als schijnt de zon nog niet, maar pak je hoed, pak je jas en vergeet.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 De muziek van Joop van der Marel. Met pak je hoed en je jas. En daarvoor Connie van der Bos met Het is genoeg. En daarvoor Jenny Roda. Samen met Wim Popping met Dag Agentje. En Wim Popping. kent u waarschijnlijk van de Ramblers. Dat was een uh, jazzy dansorkest dat vooral beroemd is geworden als uh, populair radioorkest. In Nederland, zo in het midden van de twintigste eeuw. Het orkest beschikte over het volledige instrumentarium van de big bands uit die tijd en bracht een gemengd repertoire van jazz en amusementmuziek. En in de jaren 30 hadden de muzie, hadden muziekensembles met dergelijke enorm veel succes in Europa. En eigenlijk dominante binnen de jazz kwam pas aan het eind ter, uh, van de komst van de bebop. En dat was in de jaren 40 toen werd het eigenlijk wat minder. De Ramblers werden opgericht op 1 september 1926... als cabaretorkest voor het cabaret Le Goat in Amsterdam. Onder leiding van natuurlijk Theo Ude Maasman. En het groeide uit tot het bekendste dansorkest van Nederland... Nu hoort ze nu de Ramblers met Zeg kleine schooljuffrouw. Des morgens op tien uren zit ik door het raam te turen. Dan adert uit de verte in mijn straatje een juffrouw met wat kleuters. U weet wel van de peuters. Als van een schattig kinderkamerplaatje.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 Ik ken mijn les, wordt een succes, neem mij gerust maar onder het mes. Ik krijg een tien, dat zul je zien, en jou tot vrouw. Poen, poen, poen, poen. De een zegt geld, de ander money maar wij zeggen poen.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 Liete moet niet zakken. Hij zei maar, wij zijn van prima kwaliteit. Ik zit goed in ons ergens, heb ik grote plekken. Verdacht dan na en zij toe.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 Dat waren Ans, Jaap Daniels met sinaasappelen en citroenen. En daarvoor Willem Parel. Wim Sonneveld natuurlijk, Pseudoniem van Wim Sonneveld. Willem Parel met de poen. En ook hoor je nog de Ramblers voorbij komen met Zeg, kleine schooljuffrouw. En de volgende formatie zijn de Gersona's. Dat was de naam van een zandduwen uit de omgeving van Amsterdam. Bestaan uit Tilly Bibekone en Ria Bronkorst. En ze leren elkaar kennen als collega's bij Gerson. En besloten samen op te treden voor een personeelsfeest. In de Krasnapolsky, in Amsterdam natuurlijk. Daar vielen ze op en ontstond een muzikaal succesvol muziekduo. Ze bestonden als duo van 1943 tot 1959. Onder andere in 1958 hun eerste hits. In uh, ja, een beetje de top 40 van die tijd: De verloren zone, Zolang er dagen zijn. Kapitein, kapitein. Geluk af, een koppellied altijd vergeten, verlaten, verloren. En nacht mijn kind. Ik heb er nu eentje, iets minder bekend. Het zijn de persona's met zolang er dagen zijn. U hoort het nu hier op de lokale omroep ZFM Zandvoort.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 Wachten duurt lang.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 U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort met Mario Zandvoort. Wij blijven wat ook het leven biedt, samen, samen, en delen vreugde, maar ook verdriet, samen.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 Leven a bit. Zullen wat ook het leven biedt.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 de muziek van Eddie Christiani met Kom Weer Naar Huis. En daarvoor Annie Palmen, samen met Jan van der Mos met Samen. En tot zover ook deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Uiteraard, als u een stukje gemist heeft of u wilt het nogmaals beluisteren... aanstaande zaterdag tussen 1 en 2 wordt het programma nogmaals herhaald... hier op de lokale omroep CFM Zandvoort. Ik heb nog een paar stukjes muziek te gaan? Misschien nog Rob de Nijs, maar eerst die bobby aan met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 Voor die grijze haren en voor rimpels van zorgen en pijn. Ik wil trachten voor hem die ze dragen. Altijd een bron van vreugde.